Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude de meerderheid zou hebben gehaald. De komende dag wordt in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In een loods in Koog aan de Zaan heeft een grote brand gewoed. In het gebouw waren vier mensen aan auto's aan het sleutelen. Niemand raakte gewond. De loods staat vlakbij het station Dijk. De brandweer heeft vanaf het perron geblust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 To feel it bad I En Você... dan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 She never ever feel rejected. A little miss I Said, ooh, she fell in love. What is the feeling? -jaded, and this miss decided not to miss out on true love So by changing her misconceptions She went in a new direction And found inside, she felt a connection She fell in love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 Vanavond vond de donnie uitgegeven. De beste deden donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Achter oh, zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy zoonklasse. En werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar naam is SF mag ik nu eens in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet doorvertellen. Nee, ik press je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Of dansen.